Het is even de te jong met het NOS-journaal. De politie kan nog niet alle zogeheten snelle interventievoertuigen inzetten. Volgens de nationale politie hebben nog niet alle agenten... de extra rijopleiding gevolgd die daarvoor nodig is. De Audi A6 stationcar wordt ingezet... om criminelen in snelle vluchtauto's te kunnen achtervolgen. De Audi vervangt de Volvo... die niet snel genoeg bleek te zijn voor de politie. De komende jaren worden er 140 in gebruik genomen. Tot nu toe zijn er 70 opgeleverd. De gele hesjes zijn weer aan het demonstreren in Parijs. Honderden mensen protesteren tegen het klimaatbeleid en de pensioenhervormingen en die de Franse regering heeft aangekondigd. Bij het protest zijn inmiddels zo'n 100 mensen opgepakt. Vorig jaar demonstreerden de gele hesjes maandenlang tegen het beleid van president Macron. Op de Ginkelse Heide hebben zo'n 100.000 mensen operatie Market Garden herdacht. Onder de gasten waren veel veteranen, de Britse kroonprins Charles en prinses Beatrix. De luchtlandingsoperatie is dit weekend 75 jaar geleden. Ruim duizend parachutisten deden de sprongen na... waarmee in 1944 de bruggen over onder meer de Rijn moesten worden veroverd. De offensief liep vast bij Arnhem... en de bevrijding van heel Nederland kwam pas in 1945. Sinterklaas arriveert dit jaar in Nederland met de trein in plaats van de stoomboot. Dat meldt de regionale kranten Stentor. Het gaat wel om een stoomtrein van de Veluwse stoomtreinmaatschappij. De Apeldoorns Kanaal zou te klein zijn om de intocht van de pakjesboot en de volgboten voor tv te faciliteren. De landelijke intocht in Apeldoorn is op 16 november. De Amerikaanse Formule 2-coureur Juan Manuel Correa is na meer dan twee weken uit zijn kunstmatige coma gehaald. Correa raakte gewond op het circuit van Spa-Francorchamps bij een crash waarbij de Franse coureur Antoine Hubert om het leven kwam. Correa brak onder meer zijn benen en liep letsel op aan zijn wervelkolom. Het weer volop zon bij 21 tot 25 graden. Ook morgen zon bij 23 tot 27 graden. Maar in de loop van de dag vanuit het zuiden bewolkt met kans op regen of onweer. Na het weekend minder warm en lichtwisselvallig. Dit was het e ZFM FM. Verkeersupdate Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging bij de werkzaamheden op de 2 Van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarse 3 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht en de vertraging ruim 10 minuten.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 Met deze single van de zoekmachine en Malden werd het even na drie uur. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdag en maandagmiddag zijn wij te beluisteren op de Zandvoortse radio. En uiteraard weer een druk uur twee, ja, Albert zei het al. De voetbalwedstrijd van vandaag begon wat later. Maar is inmiddels gestart, daarover uh, zometeen uh, meer, toch? Ja, en wel naar de volgende plaat gaan we live overschakelen naar ons verslaggever, aldaar Joop van Nes. De wedstrijd is ongeveer om tien voor drie uh, begonnen, dus om tien naar de volgende plaat gaan we voor het eerst schakelen met Joop. Uh, verder natuurlijk, uh, in het tweede uur volgen wij voor u de kwalificatie van de Formule 1 voor de race in Singapore morgen. Q1 is zojuist aangevangen met nog een ruim 9 minuten te gaan. De ontwikkelingen volgen wij op de voet. Maar daarna, daarnaast natuurlijk ook nog uh, gewoon Zandvoorts nieuws. En uh, daardoor zal de uh, uh, uh, voorwaarts uh, wat later is begonnen en we het, het eind van de eerste helft mee willen nemen, zal de evenementenagenda wellicht iets later dit uur plaatsvinden. Ik schat zo tegen een uur of tien over half vier. Maar in ieder geval houdt u pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en we zeggen nogmaals, goedemiddag en zo dadelijk uh, gaan we dus schakelen naar uh, Duintjesveld, naar Joop de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Ja, ja, hij is uh, zo dadelijk uh, zojuist gestart. En Jovines doet daar verslag van. We hebben het over SV Sanford tegen HBOK. maar eerst delegation.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 It don't make any difference to me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 heerlijke gauwe ouwe van Delegation en Where is the Love. Ja, we gaan live schakelen met Duitsersveld voor het eerst en voor het nieuwe seizoen. Weer naar Jovenisch, de wedstrijd van vanmiddag. SV het HBOK. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob. En luisteraars uiteraard. Ja, lang niet gesproken Joop. Ja, nieuwjaar. ja jij ook. De beste wensen. <laughs> het seizoen is eindelijk begonnen. Het heeft lang geduurd dit jaar. Echt waar. Ik bedoel, als je pas op de 21 e de eerste competitie met zijn spel, Dan mag je dan nog zeggen dat het lang geduurd heeft, hè? Of niet? Ja, zeker. Vond ik ook hoor. Dus, uh... Ja, uh, Sandfoort uh, is uh, eigenlijk niet helemaal de basis, want uh, Dylan Kreugen is uh, nog steeds gelanceerd. Hij is het weer gepranceerd raakt en daar is nog steeds van. We hebben wel twee nieuwe mensen. Mohamed El Motouakil, als ik het goed uitspreek. En uh, gewoon uh, Robin van Dijk. Die heeft al wat ze meegedaan. Die zijn ingepast en uh, spelen tegen HBOK. En bij HBOK spelen twee uitzonderlijke Wel uh, Olivier Reefhai en Witwater. Er was sprake van dat het water uh, gemasseerd is fijn, maar dat is niks van waar. Hij speelt gewoon. en zag gewoon op zijn recht buitenplaats. plaatsen. Uh, ja, is een beetje aan het terugvoetballen. Uh, HBOK. Dat moet in principe kampioen geworden. Ze hebben zeven spelers ingekocht. Hallo. Dat is nog wel een beetje. En uh, ze hebben namelijk een suikeroompje aan kunnen trekken. En die wil dat ze hogerhof spelen. Dus dan heb je nieuwe spelers nodig. Uh, het tweede van ze, ze, ze komen dan van Sandvoort af. Ik heb geen idee of ze betaald krijgen of niet. Maar ja, dat, uh, dat uh, zal haast wel. Sandvoort heeft ze een beetje terug laten drukken. komt af en toe eruit. Af en toe heel gevaarlijk. Zojuist een hele mooie pol. Die. Uh, Gemist werd door Salim vertoet. volgens de lijnrichter stond hij uh, buitenspel, wij vonden van niet. Oké, okay. maar hij miste dan ook die bal en het is nog steeds 0-0. Uh, Sandvoort, ja, Sandvoort wil zijn hoofdwoudelijk eindigen, misschien een periodetitel halen en proberen om volgend jaar naar de eerste klasse te gaan, dat is in ieder geval het doel, laat ik het zo zeggen. Uh, hoe dat gebeurt, gebeurt het, maar we moeten volgend jaar naar de eerste klasse. We zullen het merken. De seizoen is begonnen. De stand is 0-0. We spelen in de 25e minuut. Dus kom nog even kijken als het kan. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, die moment. En uiteraard komen we straks weer bij je terug. 0-0 ja. dus daar op Ja, okay. ja? wat wil je ja. zeggen? Nee, dankjewel. Tot straks. Oké, okay. ja, okay. tot zo uh, Joop. Ja. Tot straks. Okay. Dat was uh, Joop allora. inderdaad vanaf. Hey, Duitsersveld, hey, we, we zijn daar weer gelukkig. Oh. I don't give a fuck about your Instagram.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 About the slow you don't know me like that. Two steps forward and not two steps back, like. Lose my patience, I try to play nice. Oh, Seems you're not listening, now I'm just like. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram, listen up. Cause I'm not that girl, ain't enough liquor in the whole world. Hoor dat je juist vanuit jouw de tussenstandwedstrijd SV Zalvoort, HBOK, op dit moment 0-0. En als je leuk voetbal wil komen kijken, dat kan je op Duitsersveld. Je bent van harte welkom om daar SV Zalvoort aan te moedigen. We draaien overigens de plaats van Dimitri Vegas en Instagram. En deze, ja, dat, deze bedoelde ik nou, Albert-Jan, met Diamonds Are Girls Best Friends. Oh, oké. Okay. Ja, en ik maak zoeken van wie was die ook weer. Oh, stom dat ik het kan vergeten. Maar goed, we hebben het over Herb Alberts en Janet Jackson. Hier is de single Diamonds. Ze hebben al heel lang niet meer gedraaid op de Zandvoortse Radio. Dus het werd weer tijd hè. Tijd voor Herper Alberts en Janet Jackson en Diamond Circle's Girls Best Friends. 8 minuten voor half vier. We zeggen nogmaals goeiemiddag. En geniet van het lekkere mooie weer. En uiteraard de Zandvoortse Radio op de achtergrond. Wij zijn er met Zandvoort op zaterdag op deze zaterdag en maandagmiddag. Tot aan 5 uur vanmiddag. En uiteraard heel veel aandacht. Voor onder meer de F1-race uh, in Singapore en uh, uiteraard het voetbal SV voor het HBOK. Maar eerst hebben we weer wat uh, ander nieuws voor je en het gaat over uh, de ventvergunningen. Het nieuwe ventersbeleid dat naar Europese regels is opgesteld vindt bij de venters op het strand totaal geen begrip. De regelgeving moet schaarste opvangen, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om een ventvergunning te kunnen bemachtigen en is ter inzage gelegd. Er komt een overgangsbeleid van 10 jaar voor de huidige ventvergunningen. Daar valt volgens Mark Drommel van Vis Van Floor nog mee te leven. Maar het verlagen van het aantal vergunningen naar slechts 6 voor het hele strand stuit hem volkomen tegen de borst. Volgens de ambulante handelaren komt de wethouder net als de verantwoordelijke ambtenaren van buiten. En begrijpt zij dus daarom niet wat voor plaats de ambulante sector al ruim 100 jaar inneemt in onze bijzondere badplaats. Jaap Kroon is 43 jaar visventer op het strand geweest... en ook hij snapt niet wat er aan de hand is. Hij begrijpt dat regelgeving naar Europees model moet worden aangepast... maar ook hij kan zich niet vinden in het verkleinen van het aantal vergunningen. Het venten zit namelijk in de Zandvoortse DNA. In een motie die vorig jaar is aangenomen... ter attentie van de gevolgen van het Europese dienstenbeleid staat... beschermde Zandvoorter, de Zandvoortse ondernemers... Waar komt het college mee? De helft van het ventvergunningen afpakken. Echt belachelijk, al dus een ziedende, een ziedende Jaap Kroon. Het nieuwe beleid voorziet erin dat iedere tien jaar opnieuw moet worden ingeschreven voor een vergunning. En het is dus niet zo dat je automatisch kan uh, verlengen. Het gevolg is dat de huidige venters niet meer kunnen investeren in een nieuwe kar. Want die kosten zijn al snel, uh, al snel enkele tonnen. En dat, die investering haal je niet voor slechts voor tien jaar, al dus Kroon. Verantwoordelijke wethouder Ellen Verhey vindt het allemaal nog erg vroeg om al conclusies te trekken. Het is alleen een collegevoorstel dat nog niet besproken is in de Raad. We vragen alleen reacties van de zandvoorters. Hoe staan zij hier tegenover? We kunnen het altijd nog aanpassen... maar we moeten wel aan de Europese richtlijnen voldoen, dus de wethouder. We hadden altijd één beleid voor standplaatshouders en venters. Maar omdat we hebben gemerkt dat er toch verschillen zijn, gaan we dat nu splitsen, legt ze uit. Vooralsnog is er nog niets of niet veel aan de hand. Eerst wachten Verheij de reacties af. En als er dan nog gefine-tuned moet worden, dan is daar nog volop gelegenheid voor. Al dus Ellen Verheij. Tot zover het nieuws over de ventgening. We gaan naar Duitsersveld. naar top! Ja, en ook weer nieuws. En nou goed nieuws. Want uh, na twee aanvallen waarin Sandvoort uh, toch echt wel een hele grote kansen kreeg, met name gisteren, was ze weer een, een, een weergalloosje, moet ik zeggen. Uh, Nijzsal Castine, bijna die de 60 meter in slaan om de schot los wat Nou, dat is niet normaal. Maar goed, het werd afgekeerd, afgekeerd, afgekeerd, afgekeerd. Komt voor de voeten van dezelfde eerste de Haan. En die scoort de 1-0. 35 minuten gespeeld. Sonford Light met 1-0. Dankjewel Joop voor dit goede bericht. En een mooie resultaat op dit moment. En toch een hele sterke ploeg. Dat HBOK. En op dit moment dus 1 tegen 0. We houden de wedstrijd in de gaten. Althans Joop, die is daarbij aanwezig. En hier is de muziek van Eric Clapton nog een keer. En Forever Man. Want zaterdagmiddag is de kwalificatie aan de gang van de Formule 1 in Singapore. Lekker donker daar trouwens, Albert-Jan. Ja, gelukkig hebben we genoeg lampjes Nou, aan. dat wou ik zeggen, er zullen heel wat Philips-lampen <lacht> vooraan te pas gekomen zijn. Uh, ja, we zitten in Q2 inmiddels. Uh, en uiteraard is Max stap ook weer door naar die Q2. En we houden het uh, allemaal voor je in de gaten hoe het verder verloopt. Nog geen tijden neergezet in Q2 en nog uh, ruim 11 minuten te gaan. Keep your arms around me The gone. Dit is de Zandvoortse Radio en we gaan weer schakelen met Duitsersveld. Joop van eerst, want is zo beetje, ja, we zitten zo'n beetje richting het einde van de wedstrijd te komen. Van de eerste nou, helft in ieder geval. Hè. Laten we het eerst daarover hebben. Ja, eerste helft op inderdaad. Het is bijna rust. Ik denk dat hij iets bijtrekt. Uh, zal niet veel zijn. Maar ja, Zandvoort staat er straks met 1-0 voor. Dat is, uh, vond ik verrassend. En uh, de manier waarop we gaan is, is eigenlijk nog verrassender. De keeper is niet echt slecht, maar die zet uh, ja, die, die er toch even naast. Goed, Jesse uh, Daan, dus 1-0. En uh, Sandford daarna, moest daarna terugvallen. Ja, en die is trouwens het voor, als jou voor de rust. En uh, Sandford moest terug, uh, maar uh, gelukkig staat een Dan Kerkman in de goal. En die, uh, ja, die was wel gaaf voor Zandvoort waard hoor. Ongelooflijk. Het grote kansen, maar hij pakt ze en verransen ze gewoon het goal uit. Heerlijk, dus gewoon echt genieten. Echt een keeper die kan reageren en dat heel goed doet. Ja, en dan uh, de haan, ja, voorin toch wel kansen. Hij kan hij reageren. En samen met uh, een persoon als Nijzer Kassien erachter en uh, Nijzer Berg erachter, moet hij goed aangevoerd worden met ballen. En dat is dan gaat allemaal lekker. Dus ik maak me sterk dat het bij één 0 blijft. Maar aan de andere kant, ja, uh, HBOK is HBOK. Je uh, kampioen worden. En die, uh, die druk die is toch wel behoorlijk. En ik hoop dat we weer kan staan in die tweede helft. Om... Ja, wij willen ook kampioen worden, toch, Joop? Ja. Dus uh, ja, nou, dan, dan moet het gewoon uh, appeltje-eitje worden, tweede helft. Uh, ja, het is twee jaar worden. Uh, Oké, okay. nou, we gaan het uh, horen van je zo dadelijk uh, weer, Joop. Even, ja. even de rust in en graag tot straks. Oké. Okay. En een mooie 1-0 voorsprong uh, zo uh, tijdens uh, de rust, bij de rust. Helemaal geweldig. Vijf over half hier, goedemiddag. I'll take tea, my dear Zo'n uh, maandagmiddag en uh, zaterdagmiddag met deze temperaturen en deze muziek op de Radio. Nou, wat wil je nou nog weer? Een uh, plaat van alweer een uh, aantal jaren geleden was deze van uh, Chris Kapp en een Englishman in New York. Uiteraard snuit origineel van de single van uh, Sting. Ja, we zijn wat later uh, door het uh, voetbal wat ook wat later uh, begonnen was. Maar hier is je dan de evenementagenda. Nou, Allereerst, liefhebbers van Palingroken zijn vandaag nog van harte welkom tot 6 uur bij Café Bluis. Want om 1 uur is daar een Palingrokerij begonnen. En die duurt tot 6 uur. Dus liefhebbers van Paling en eventueel Paling willen kopen, verse Paling, u bent van harte welkom bij Café Bluis nog tot 6 uur. En waar u ook vandaag nog van harte welkom bent, is natuurlijk op het Circuit Zandvoort. Want daar wordt momenteel een Endurance Race verreden van de DNRT. En dat is een laagdrempelige race -class. Het is een 8-uurs-race waarin 9 stins worden verreden en 8 wissels plaatsvinden. U bent van harte welkom om vanmiddag even nog een kijkje te nemen. Want om kwart over zes is de finish gepland. Dat op het circuit Zandvoort. En liefhebbers van het Zandvoors Museum en van de Historic Grand Prix... zijn van harte welkom op de tentoonstelling van de Historic Grand Prix. Nog tot 3 november bent u daar van harte welkom... om deze historische ex-tentoonstelling te bezichtigen... over de historie van de eerste Formule 1-rijders. Dan hebben we het over Dries van der Lof en Jan Flinterman. En dan hebben we het over uh, vele jaren geleden... maar toen hadden we al Nederlanders in het wereldkampioenschap Formule 1.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 De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit en waren enkele toeristen die zeiden... gaan we een weekje naar Zandvoort om Oktoberfest te ontlopen, zitten we er toch nog weer middenin. Dat allemaal op 28 september vanaf 8 uur s avonds. Oktoberfest. En de locatie, uiteraard het centrum van Zandvoort, bij het Raadhuisplein. En op 29 september is het weer tijd voor het traditionele Shanti en Zeeliederen Festival. Dat begint s morgens om half elf en duurt het tot half zes. Op vijf locaties, vier in het centrum één Op het strand treden dit jaar tien koren op. Met divers repertoire aan shanties en zeeliederen. Dat allemaal tijdens het Shanti- en Zeeliederen Festival op 29 september. Wat om half elf morgens begint en om half zes eindigt. Meer informatie over dit Shanti- en Zeeliederen Festival kunt u terugvinden op de website www.shantieaanzee.nl www dan gaan we naar 5 en 6 oktober, gaan we weer naar Circuit Zandvoort... want dan is het weer tijd voor de traditionele finale races. Beleef de spannende finale van het race seizoen... waar de kampioenen gekroond zullen worden en volop gestreden wordt... om de laatste punten bereid je voor op een mooie seizoenafsluiting... met formulewagens, toerwagens en GT's. Dat allemaal op 5 en 6 oktober tijdens de finale races op het circuit Zandvoort. Meer informatie over dit, over dit uh, finale races... en over alle andere activiteiten van het circuit... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl Dan ook op 5 oktober, en dat begint om uh, 10 uur s'morgens... is het tijd voor Raften met Pep Sports. Het is een terugkerend evenement. Allereerst voor de eerste keer op 5 oktober gehouden wordt... tijdens Zandvoort Goes Wild... Raften in de branding, hoe vet is dat? Be, uh, bedwing in een 10-persoons-raft de golven... en zorg dat je niet omslaat en je peddel kwijtraakt op een open zee. Natuurlijk laat je je daarna weer meevoeren door de golven naar het strand. De eerste raften met pepsports zal worden gevaren op 5 oktober van 10 uur s morgens. En de locatie pepsports, boulevard Bernard nummertje 22. Dan gaan we op 6 oktober een Expeditie Robinsonsen... Een expeditie Robinson, dat is op 6 oktober, begin om 10 uur. En dat is ook een terugkerend evenement. En tijdens ook die maand van Zandvoort Golds Wild... organiseert Pep Sports elke zondag een expeditie Robinson. Ga samen met je vrienden of familie. Of alleen de strijd aan en probeer de verschillende puzzels op te lossen. Op zondag 27 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website... www.dehavenvanzandvoort.nl www.dehavenvanzandvoort.nl en ook op 6 oktober het tweede jazzconcert in de reeks van jazz in Zandvoort. Deze keer met de Rosenbergs. Dat is op 6 oktober van half drie tot half vijf. Tot zover. Dankjewel albert -Jan. en de evenementen kun je ook nalezen op de CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Store. Gewoon eenvoudig te vinden onder ZFM Zandvoort. Nou, Q2 zit er inmiddels uh, op daar uh, in Singapore en uh, Max Verstappen heeft ook uh, Q3 bereikt. Daarover straks veel meer. I'm at a party, I don't wanna be at.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 Juist van uh, Albert-Jan. Ondanks dat de zomer bijna voorbij is... is het niet voorbij met de uh, activiteiten en evenementen in Zandvoorts. we hadden weer een uh, bomvolle evenementagenda even na half vier. Dus weer de komende dagen heel veel te doen hier in Zandvoort. Zandvoort leeft gewoon. En uh, wij doen lekker mee als uh, lokale radio uiteraard. Want ook bij ons uh, krijg je de laatste berichten te horen uit Zandvoort. En hou jullie op de hoogte van de evenementen die allemaal plaatsvinden. Dus hou je radio en tv lekker aan op je lokale radiostation ZFM. En uh, straks weer uh, meer voetbal, de tweede helft, de uh, Japanese, SV Zandvoort HBOK. En het goede nieuws is, we staan 1-0 voor. We gaan weer naar jouw finis toe, want de tweede helft is begonnen en je hebt een doelpunt, op. Ja, de T is nog niet eens naar beneden gezakt, ik zweer het je. En uh, het was uh, van HBOK uh, Ruben Nial, die de 1-1 scoorde, Dat stond helemaal vrij voor het doel. Mooie voorzet, ja, heel simpel. Daarvoor gaat trouwens, uh, Daan Kerkman kerk, met een prachtige reddingsverricht. Dan rozen die bal uit de bovenhoek, over de achterlijn, en uit die corner is het doelpunt gekomen... Dat is 1-1. Ja, we hebben nog een eerste de tweede helft te gaan. Oké, okay, dankjewel Joop. En helaas inderdaad nu alweer een doelpunt voor HBOK. Maar vanaf het voetbal gaan we door naar ja, je kan wel zeggen de autosport natuurlijk. Want dan gaan we het hebben over Rob Slotenmaker, Albert Jan. Ja, want afgelopen maandag was het exact 40 jaar geleden dat de legendarische coureur Rob Slotenmaker overleed. Hij was niet alleen een begrip vanwege zijn rijkunsten, maar ook vanwege het oprichten van Slotermakers Anti-Slipschool. Nog altijd leeft zijn ideologie voort, pal voor naast het circuit van Zandvoort. In 1957 richtte de slotenmaker de Slipschool op, toen nog vlak naast het circuit. Coureur Jan Lammers is er, in, is er sinds zijn twaalfde kind aan huis en hoorde via twee vriendjes dat Rob wel een baantje voor hem had. Hij kon aan de slag als baanspuiter het circuit gladmaken met olie, zodat de auto's goed zouden glijden. Maar slotenmaker zag al snel dat Lammers meer in zijn macht had. Onze collega's van NHTV waren afgelopen maandag op het circuit en spraken met Jan Lammers. Ja, uiteindelijk ben ik door hem gewoon helemaal in die racerij terechtgekomen. En uh, ja, dat denk ik natuurlijk nog dagelijks aan terug. 50 jaar is hij geworden. Rob Slotemaker. Zijn leven, zo schreven de kranten, stond in het teken van de autosport. Maar daarnaast werd hij ook bekend door de vakkundige wijze... waarop hij mensen in zijn slipschool de techniek van het slippen leerde. Rob Slotemaker. Niet alleen een legendarisch coureur, maar ook een begrip in Zandvoort... als oprichter van Slotemaker's Anti-Slipschool. En vandaag exact 40 jaar geleden overleed hij. Maar zijn ideologie wordt voortgezet... Op de slipschool. De techniek van het lesgeven is wel gebaseerd op wat hij uh, uh, uh, deed. Hè? Dus, dus in de auto lesgeven, uh, er zijn een hele hoop gelijkenissen gebleven over al de jaren. Niet alleen privérijders, maar ook veel vrachtautochauffeurs namen les bij hem. We gaan nu de eerste oefening in praktijk brengen en dat helpt meteen al het corrigeren van de achterwissing. In 1957 richt de slotenmaker de school op, toen nog vlak naast het circuit. Jan Lammers is er sinds zijn twaalfde al kind aan huis en hoorde via twee vriendjes dat Rob misschien wel een baantje voor hem had. Ik heb een paar weken hier rondgehangen voordat hij eindelijk in het dorp was en dat ik hem zag. Dus toen vroeg ik van ja, mag ik hier ook werken? En dan zei hij, ja gaan die jongens mij helpen? Lammers begint als baanspuiter. Hij moest het circuit glad maken met olie, zodat de auto's goed zouden glijden. Maar Slotemaker zag al snel dat Lammers meer in zijn mars had. Hij kon je ook enorm motiveren. He, dat, dat hij kon heel kritisch zijn. He, dus als je iets verkeerd deed kon je ongelooflijk op je flikken krijgen. Wel op een geciviliseerde manier. Maar eh, als je iets goed gedaan had, dan, dan kon je ook eh, vol trots eh, met en tegen iedereen over je praten. Ja, Rob heeft me gewoon alles, alles geleerd wat ik weet. De ironie van het lot heeft gewild dat Rob Slotemaker, de deskundige... juist als gevolg van een slipongeluk, de dood vond. En tot zover deze reportage van onze collega's van NH-nieuws. En wat mij opvalt aan de reportage gaat trouwens over... dat Rob Slotemaker 40 jaar geleden is overleden. dan hebben we het over afgelopen maandag. Ja. Uh, hoe Jan Lammers het met vol enthousiasme vertelt. Ja. Dat vind ik zo, zo prachtig. Brede grijs. Hele, hele brede grijs. hele goede herinneringen aan Rob Slotemaker. En die periode natuurlijk. Ja, nee, dat is prachtig. En, uh, ja, daarom heet het, het is een anti-slip school. Hè? Iedereen zegt dat is een slip school. Nee, je leert daar niet slippen. Je leert daar juist om niet in de slip te raken. Dus vandaar anti-slip school Rob te maken. Zo is het nou. Ga een keertje kijken of we misschien zelf ook slippen daar. Hè? Ja, je weet het maar nooit. Het is uh, naast de hoofding gang van de circuit terug te vinden... mocht je dat niet weten als Sanford. En hier is stiekem met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen.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 De nederpop uit de jaren tachtig. Ditmaal van Toontje Lager. En ik heb stiekem een beetje gedanst. Het is drie minuten voor vier uur. Zo dadelijk naar het nieuws en weer... zijn Robert-Jan en ik er nog één uur lang. Met Sanford op zaterdag. Op de zaterdag en de maandagmiddag. Uiteraard krijg je dan de kwalificatie. Waar we aandacht aan besteden... op Formule 1 van Singapore van morgen. En meer over de voetbalwedstrijd. SV Sanford HBOK. Waar het op dit moment 1 tegen 1 is... En uiteraard de vaste items zoals je dat van ons gewend bent. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio. We hebben er zin in, ook in het derde en laatste uur van dit programma... Zonsport op zaterdag. En de laatste voor nieuws en weer van 4 uur is Dusty Springfield. Hier is ze met In private. En we gaan naar Joop van Deston. Joop. Ja, Nuit pakte de bal mooi af, gaf hem prachtig mijn grond voor. Daar stond Salim Vertoet. En die haalde uit. En via de stuiter ging hij over de keeper heen. Zandverleid met 2-1. Dankjewel, goede berichten.